Die moet een nieuwe grondwet maken en een interimregering aanstellen. Bij de viering van de bevrijding van Libië heeft voorzitter Jalil van de Nationale Overgangsraad opgeroepen tot tolerantie. Alleen vergiffenis en verzoening zijn een voorwaarde voor het succes van de revolutie, zei Jalil in Benghazi. Er waren tienduizenden mensen op de been bij de ceremonie, waarin Libië officieel bevrijd werd verklaard na 42 jaar dictatuur onder kolonel Gaddafi. Jalil prees de internationale gemeenschap voor hun rol bij het verdrijven van Gaddafi. Ook benadrukte hij dat Libië een islamitisch land is dat de Sharia als basis voor de wet hanteert. Jalil wenste de bevolking van Jemen en Syrië veel succes en zei te hopen dat de opstanden daar even succesvol zullen eindigen als die in Libië. Turkije zegt nog geen buitenlandse hulp nodig te hebben na de aardbeving van vanmiddag. De beving met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter veroorzaakte vooral veel schade in de stad Ergis, vlak bij de grens met Iran. In deze stad zijn tientallen gebouwen ingestort en er zijn tot nu toe zo'n 60 lichamen geborgen. Het Turkse geologisch instituut denkt dat de dodental kan oplopen naar 500 tot 1000. Het weer...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 Bij Steven Zandvoort, bij het programma Peaceful Radio, aflevering 746 Het programma is geopend door John Flukker, met de cd Star Eyes Nog meer piano van Frank H. Sauer En zijn cd is Inside, Inside ja, en dat van het label Phoenix Music wil je het allemaal eens uh, nalezen? Nou ja, dan kan je de playlisten van dit programma vinden natuurlijk op uh, programma-inval op de website van cfmzonfoort.nl En daar kan je exact meelezen wie er uh, allemaal langskomt in dit programma. Thank mm. you. de van verschillende artiesten. En um, ja, dat is muziek voor yoga en de healing arts. Muziek is van Pariat. We gaan uh, afsluiten. En um, het laatste werkje komt van uh, Mahanta Das. En de cd heet Transcendental Reiki van het label. Ik dacht een Italiaans label Evolution Music.